Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk wil oorlogsschepen naar de Zwarte Zee sturen. Dat meldt de Sunday Times op basis van bronnen bij de Britse marine. Volgens de kant gaat het om een torpedojager en een anti-onderzeeer En met de uitzending zou Londen solidariteit willen tonen met Oekraïne en de NAVO-bondgenoten. In het gebied lopen de spanningen op tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft troepen naar de grens met het oosten van Oekraïne gestuurd. Frankrijk heeft alle vluchten van en naar Brazilië opgeschort. Dat is vanwege de Braziliaanse variant van het coronavirus. Frankrijk voert daarom ook een verplichte quarantaine in... van tien dagen voor reizigers uit Brazilië. Maar ook voor Argentinië, Chili en Zuid-Afrika. Het vliegverkeer naar die andere landen gaat wel gewoon door. Brazilië is momenteel het epicentrum van de coronapandemie. De toestand is verslechterd door een uitbraak van een lokale variant. In Amsterdam-Noord is gisteravond een jonge vrouw herhaaldelijk overreden door een automobilist. Volgens de regionale omroep NH had ze ruzie met een taxichauffeur. Die is opgepakt voor poging tot doodslag. En ook de bijrijder is gearresteerd. De vrouw ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Een Russische arts die medische gegevens heeft gekregen van Alexei Navalny... zegt dat de oppositieleider binnen enkele dagen kan overlijden als hij geen medische hulp krijgt... Navalny zit gevangen in een strafkamp en is al 19 dagen in hongerstaking. Navalny's bloed bevat te veel kalium, wat een hartstilstand kan veroorzaken... schrijft de arts op Facebook. Het weer nog, opklaringen en vooral landinwaarts plaatselijk wat mist. Het koelt af tot een graad of 3 met aan de grond kans op lichte vorst. Overdag in het noordoosten een enkele bui. Verder overwegend droog en geregeld zon bij een graad of 14... Maandag en dinsdag nog iets zachter. Met in het zuiden plaatselijk 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Ik word stil en hou vast aan dat moment. Wat ben je nou? Het gaat iets onder jou. Het laat me nog.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 I'm The. het eigenlijk het liefst nog een keer met je gaan proberen ik wil niet dat je gaat het is nog niet Schelen en ik weet dat je nog luistert. Ook al ben je soms wat stil. Dus ik sta met open armen en ik weet dat jij nog wil. Het is nog Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. The word is about, there's something revolving. Whatever may come, the world keeps revolving.